10 uur Glieselot met het NOS journaal. In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie de overwinning in de parlementsverkiezingen. Uit de exitpolls komt naar voren dat de oppositiepartij van miljardair Ivanishvili op een lichte voorsprong staat. Hij denkt dat zijn partij georgische droom op 100 van de 150 zetels uitkomt.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 De man die vastzit voor de moord op een dominee in Uberge is zijn huisgenoot en levenspartner. Gisteren maakte de politie al bekend dat de man van 55... in verband met de zaak is aangehouden. Maar toen was zijn identiteit nog niet bekendgemaakt. De aangehouden verdachte werkt als ziekenhuis in de regio Nijmegen. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie heeft bij zijn huis sporenonderzoek gedaan... en op het lichaam van het slachtoffer is sectie verricht. De uitkomst wordt niet bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking en vannacht lichte regen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. En het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond, de handbalwereld is opgeschrikt door een gokschandaal bij de kampioen van Frankrijk, Montpellier. Een van de hoofdrolspelers is international Nicolas Karabatic, die deze zomer met de Franse ploeg goud veroverde op de Olympische Spelen. Ook na afloop van dat succes deed de handballer van zich spreken door een tv-studio half af te breken. <tiedert> Nicola Karabatic. in actie tijdens een tv-uitzending. Straks praten we met onze correspondent in Frankrijk over deze handballer en zijn collega's. Spectakel, spanning en emoties, dat waren de sleutelwoorden van de strijd om de Ryder Cup, die opnieuw werd veroverd door de golfers van Europa. It is with great pleasure to present to you Captain Jose de Ryder the Ryder Cup. En vanaf vanmorgen zijn de ogen weer gericht op de Champions League. En bij Fika krijgt het zwaar te verduren met Barcelona als tegenstander. Beide teams kwamen elkaar in 2006 ook al tegen op dit podium. En toen was Barcelona de baas. Petit. Ja. Laat zich beet nemen door Etero. Wacht meer tijd te hebben. Door de benen van Anderson. Etero. Etero. Frank Noeks, ook morgen commentator bij Benfica Barcelona. Verder het succes van RKC Waalwijk. En we gaan het hebben over rugby en skeleton. Dat alles tot 11 uur in Langste Lijn. Frankrijk is dus in de ban van een omkoopschandaal. Niet in het voetbal, maar rond de landskampioen in het handbal Montpellier. Spelers van die club worden ervan verdacht... vorig seizoen een wedstrijd op het hoogste niveau opzettelijk te hebben verloren... Daardoor konden familieleden, die op de Nederlandse hadden gewet, bedragen van tot een kwart miljoen euro incasseren. We gaan erover praten met onze correspondent in Parijs. Ron Linken, Ron, goedenavond. Goedenavond, Svab. Waar gaat het nou precies om? Nou, in mei was het Franse handbalseizoen hier al min of meer voorbij. Montpellier kon niet meer worden ingehaald, was al kampioen, maar moest nog wel wat wedstrijden afwerken. Ook tegen de club Cesson-Sévigné. Normaal gesproken had Montpellier moeten kunnen winnen, maar wat gebeurde er in deze wedstrijd? Stonden ze bij rust al op achterstand en toen kwam het. In de tweede helft zagen boekmakers bij drie kantoren hier in Frankrijk... ineens allerlei weddenschappen die werden afgesloten op het verlies van Montpellier. Er werden zelfs zoveel weddenschappen dat die boekmakers de boel maar hebben stilgelegd. Maar Montpellier verloor uiteindelijk die wedstrijd met 28-31. Justitie begon heel voorzichtig een onderzoek wat er nou aan de hand was... met de arrestaties van afgelopen weekend dus als gevolg. Want men denkt dat de spelers met opzet die wedstrijd verloren hebben. En om hoeveel spelers gaat het nu? Het gaat om acht spelers van Montpellier en een aantal spelersvrouwen en vrienden, Want uh, Die moesten namelijk de weddenschappen af gaan sluiten. We hoorden de aanklager vanmiddag vertellen dat bij een van de cafés waar je kunt wedden, uh, iemand ineens 15.000 euro kwam inzetten op het verlies van kampioen Montpellier. Nou, toen die cafébaas vroeg van, uh, nou zou je dat wel doen? Toen antwoordde die persoon, ja hoor, want ik ken drie spelers van het team. En Montpellier is dus echt een goed team. Hè, met, uh, je noemde hem al, die absolute sterspeler Nikola Karabatic. Zeg maar de Zinedine Zidaan van het handbal. Nou, daar er zitten nog andere grote namen bij. Witt, Kaviditsnik, Bladen Bojinovic en Samuel Honderubia. De verdachten beroepen zich voorlopig op hun zwijgrecht En hun advocaten zeggen dat niks bewezen is. Maar volgens sommige media zouden ze inmiddels hebben toegegeven... dat ze weliswaar aan die weddenschap hebben meegedaan... maar dat ze niet opzettelijk de wedstrijd hebben verloren. Maar is dat geloofwaardig? Nee, nee, ik denk het toch ook niet. Hè? Moeilijk voor te stellen en tegenstrijdig dat je aan de ene kant geld inzet op je eigen verlies. En aan de andere kant die wedstrijd zou proberen te winnen. Maar wat, wat wel opvalt is dat de strafmaat voor het deelnemen aan weddenschappen... veel lager ligt dan het opzettelijk verliezen van wedstrijden... dan competitievervalsing. Want daar staat namelijk een celstraf op van, schrik niet, vijf jaar. En op simpelweg gokken een geldboete. Dus heel misschien is dat wel de reden dat ze dan maar inzetten op dat gokken. Ze weten dat het bewijs sterk is. Daarom geven ze een deel toe, maar niet het allerzwaarste. Moeten we even afwachten, want morgen komen ze dus voor het eerst van de rechter... en dan begint dat hele juridische spel. En heeft die club inmiddels al... Reageert op het gedrag van de spelers? Nou, wat opvalt is dat de spelers die nu betrokken zijn daarbij... Eh, niet geschorst of ontslagen zijn. Nog niet. Eh, de club zegt ze hebben het recht om zich te verdedigen. Niemand is eh, schuldig, hè, zolang als hij niet veroordeeld is. is kennelijk de overtuiging. Maar de trainer van Montpellier, de voorzitter... die gaven vanmiddag een persconferentie. Nou, die heb ik bekeken. En ze probeerden daar heel nuchter over te komen. En toch zei de trainer ineens dat de club zich verraden voelt. Dat is ook een reactie die ik hier op internet heel veel tegenkom... bij Franse handbaldiefhebbers. Verraden door hun eigen idolen. En heel veel vragen twan over het waarom. Het zijn rijke sportmensen, misschien geen, geen topvoetballers... maar toch tophandballers, verdienen ook goed. Waarom probeerden ze zich toch op deze ja, bijna naïeve manier... nog verder te verrijken? Dat antwoord dat hopen we te horen tijdens de rechtszaak. Ron, dankjewel. Frankrijk dus in de ban van een omkoopschandaal. Zo meteen alles over de geweldige afloop van de Ryder Cup. Uit 1989 en good thing. Het is 10 minuten over 10. De Europese golfers hebben de Ryder Cup gewonnen. De bekerhouder zorgden voor The Miracle of Medina. Door in de Singles de Amerikanen op schitterende wijze voorbij te streven. Het werd 14,5 tegen 13,5. En dat nadat Europa de laatste dag inging met een schier uitzichtloze team 6 achterstand. In de studio, Racht dan niet mee, Racht Hoe wordt het nou in de Verenigde Staten en daarbuiten tegen die nederlaag van de Amerikanen aangekeken? Nou ja, dat is eigenlijk door onze redacteur ook wel goed uh, verwoord. Het mirakel, dat is toch eigenlijk wel de term die in het meest uh, voorbij hoort komen. Ongeloof, uh, je afvragen uh, hoe het gekomen is. Ja, je kan er een aantal media bij pakken. Er zijn in Amerika natuurlijk heel veel golfmedia. Dat is geweldig groot. Nog veel groter dan in Engeland en uh, in Europa... Ja, de worst Ryder Cup loss ever. Ja, de, de, de slechtste nederlaag ooit. Uh, het verlies, de Golf Channel schrijft dat in een column. Uh, USA Today heeft het ook over Miraculeus, het Mirakel. Uh, de lokale krant, the Daily Herald in Chicago... waarop Medina in de buurt uh, gespeeld werd, vlak bij de luchthaven. Ja, misschien wel de grootste comeback in de sport ooit. Dus het is allemaal, ja, het is een mix van verbazing... en van ook, ja, bewondering toch ook wel. Wat, wat nou, nou, nou gebeurde er vaker? Verrassing in de Ryder Cup, maar dat de VS zo'n voorsprong... Hadden vergeven, hoe uniek is dat? Nou ja, het is in 1999 keer andersom geweest. Toen stond Europa 10-6 aan de leiding en uh, dat was weliswaar op Amerikaans grondgebied. Dus ja, uh, en die, die, die kwamen toen ook, uh, toen kwam Amerika terug en won Amerika uiteindelijk uh, die beker op eigen, op eigen grondgebied. Het kan dus wel, uh, maar ja, dat, dat de bezoekers op deze manier vandoorgaan met, uh, met die beker. Dat, uh, ja, dat is wel heel erg uniek. En uh, ach, het is altijd dan al mooi om bij dit soort grote evenementen meteen te praten over de grootste comeback ooit en zo. Maar het is wel heel bijzonder dat het zo gelopen is. En ik heb ook teksten gelezen van Europese spelers die zeiden: ja, eigenlijk was het na die zaterdag met die 10-6 op het bord. Op dat moment helemaal niet meer realistisch om het te denken. Maar ja, dat is makkelijk toegeven achteraf. Ja, wie geloofde er nog in? Ja. Uh, wat was nou het doorslaggevende moment in de wedstrijd? Nou, ja, dan moet je misschien toch wel naar de zaterdag. Het gaat om drie dagen: verschillende wedstrijdvormen. Dan op zondag de singles. 1 tegen één. Dan is het net voetbal. Een gewonnen partij levert een punt op. is heel makkelijk te volgen ook. Maar op die zaterdag, aan het einde van de middag, op de laatste paar holes, hebben we een Engelsman, Ian Polter, maakt uh, een paar prachtige puts. Op hal 17 en hal 18, ja, wordt dat, uh, Europa komt met zes punten dan nog weg. Als dat er vier waren geweest, ja, dan was het echt onmogelijk geworden. Dan, dan had geen mensen meer in geloofd. En op dat moment, met zijn spel, zijn fanatisme en, en de aanstekelijke manier van juichen, van het vieren voor dat Amerikaanse fanatieke publiek, dat heeft wel een enorme boost gegeven, denk ik, aan, uh, aan de ploeg. En dat... Het zal denk ik achteraf wel als, als het moment gezien worden, vermoedelijk. Nou was er voor het eerst een speler actief van de lage landen, de Belg Nicolaas Kolsaard. Voor hem was het een onbeschrijfelijke ervaring. Een droom die uitkwam. I've had so many dreams about uh, being part of experiences like these. But this has just been mindblowing sinds practice rounds, day one. Uh, hanging out with all these guys. Discovering all different personalities en seeing them deliver. On a day of the highest pressure like this in front of the old world is... like I said, just indescribable. Ja, de Belg. Colsares. Wat voor toernooi heeft hij eigenlijk gespeeld? Nou ja, hij heeft zijn bijdrage meer dan geleverd. Met heel goed spel. Op, uh, met name de vrijdag. Um, daar slaat hij een eagle. Hij heeft negen birdies uh, in, uh, in petto voor, voor het publiek en voor zijn ploeg. Voor een debutant. Uh, ja, hij speelde samen met Lee Westwood. En hij zei ook, ik heb nog, iets, nog nooit zoiets meegemaakt. Iemand die zo ja, nadrukkelijk zich manifesteert op het toernooi. Dan heb je gisteren die singles, wat ik net zei. Ja, dan speelt hij tegen Dustin Johnson. Een man die dit jaar nog bijna de British Open won. Op het laatste moment aan de stress. Dan onderging met bogies op de laatste paar holes. Dat gaat al mis. Dan wordt het 11-11 op dat moment. Uh, ja, Natuurlijk wil je je singles... Binnen, want ja, dat is toch wat het meeste uh, voor het voetlicht komt overal. Maar als je hebt gezien hoe hij het heeft gedaan op die, op die vrijdag... hoe hij ook gisteren toch uh, ja, in de buurt is geweest van, uh, van een overwinning... dan denk ik dat hij uh, heel blij zal zijn, heel trots zal zijn... en dat ook zeker mag, uh, mag zijn. Ja, ja, de Duitse uh, Martin Keimer moeten we het ook even over hebben. Want hij zorgde natuurlijk voor de beslissing in uh, zijn duel met Steve Stricker. Een spannend gevecht dat ook Keimer de nodige zenuwen opleverde. Gosse Maria told me, we need your point and i don't really care how you do it just deliver but i like those you know that's very straightforward that's the way we germans are and uh fortunately i could i could handle it and uh yeah I made the last pot. it's the way we germans are ay ja, ay ja, ja. is hij wel de held geworden ja, uiteindelijk wel. Want op het moment dat hij het veertiende punt voor Europa binnenkomt, naar die ongelooflijke inhoudrace, dus die, die rally die het Europese team maakt, hij zorgt ervoor dat dat veertiende punt binnenkomt in die partij tegen Steve Strecker. Dat was genoeg om de, de titel te prolongeren. Vervolgens komt er nog één partij achteraan, de Italiaan Molinari, krijgt het veertiende en een halve punt van Tiger Woods cadeau. En dan winnen we ook nog echt, dan verslaan we, zeg ik maar even als Europeaan, verslaan we Amerika ook echt. Maar goed, het moment dat hij die 14 punten binnentrekt. Dat is het moment dat iedereen de green opkomt en de baan opkomt. En ja, de champagne bijna los kan, hoewel er dus nog één hal af te werken was. Ja, dat is wel het moment wat we over zoveel jaar steeds terug zullen zien. Ja, de naam Tiger Woods is nu ook gevallen. Waar uh, ja, moeten we erover kwijt? Nou ja, het is, het is een hele onprettige combinatie... Die, die, die, die tussen Tiger Woods en, en uh, de Ryder Cup uh, voor dit toernooi... Uh, ik meen 29 uh, partijen gespeeld. Dan heeft hij er 13 uh, gewonnen, 14 verloren, 2 geloof ik, all square. En ja, nu komt hij vier keer in actie, wordt hij zelfs een keer gepasseerd. Mag niet meedoen, Er wordt een andere speler opgesteld... want je hebt er twaalf, je kan kiezen. Ja, in die vier partijen brengt hij een half puntje dus binnen... op het allerlaatste moment. En ja, als je dan de Amerikaanse media bekijkt... die vragen zich ook werkelijk af, hoe is het in vredesnaam... Mogelijk dat hij, ook in het verleden al toen hij nog geen scheiding achter de rug had... en nog geen blessures achter de rug had... dat hij nooit die bepalende rol heeft kunnen spelen... die die anderen wel uh, ja, in, voor hem in gedachten hebben. Het is een mirakel. Het is een mirakel dat in ieder geval Europa nu goed is uitgekomen. Maar daar zullen nog altijd, ook na het einde van zijn loopbaan, vragen over gesteld worden. Een half puntje van de 13 en een half van Amerika. De emoties liepen de afloop hoog op, ook bij de teamcaptain van Europa. De non playing captain José María Olazabal. En hij verwees naar de vorig jaar overleden Sefi Ballesteros. En droeg de overwinning ook op aan de Spaanse golflegende. Ik was very emotional. I Ik begon te denken over de mogelijkheid of hier vandaag winnen. De jongens hebben done. Een unbelievable job. Ik had een few thoughts voor mijn friend Sevi and this is voor hem. Ja, en zo heeft uh, Ballesteros toch nog postuum een, een, een behoorlijke rol gespeeld, hè? Ja, en, en de, de emoties zijn te begrijpen. Ik vond het wel, hij stond daar heel rustig een interview te geven eigenlijk zo op het oog. En vervolgens, ja, kijk naar de hemel en, en barst dan in tranen uit. Hij heeft hem heel goed gekend. Hij heeft een, ja, een hele lange historie met uh, Ballesteros gehad. Eigenlijk een onverslaanbaar koppel. Ballesteros won vijf keer, overleed vorig jaar aan een, een hersentumor. De golfwereld was, uh, was echt in rouw. Hij was, uh, ja, ze, zij waren een team en ja, die geest heeft er steeds boven gehangen. Overgeschikt genoeg zijn er ook steeds tijdens dat toernooi... allerlei teksten in de lucht verschenen... waarop uh, werd verwezen naar Seffi, uh, doe het voor hem. Uh, zo kun je nog een tijdje doorgaan. Allemaal van die dingen die met reclamevliegtuigen in de lucht zijn gezet. Dan waren de Amerikanen niet echt amused mee... want er werd ook nog verwezen naar dat, dat, dat seksschandaal... en die, die dames allemaal van Tiger Woods. Ik geloof dat daar stond Tiger likes it rough... Nou ja, goed, Ruff is ook een term in het golf, het hoge gras. En uh, dat was weer een stunt van, nou ja, een, uh, een gok, uh, online gokkantoor... die al eens eerder met die Deense voetballer Bentner toen reclame hebben gemaakt. En de weer Amerikanen waren daar niet blij mee. Maar goed, ja, vanuit de hemel zou je bijna kunnen zeggen... keek je Boye ons dus nog toe. Over de Amerikanen gesproken, wanneer krijgen ze een nieuwe kans in de Ryder Cup? Over twee jaar, de Glen Eagles Hotel in Schotland. Dan uh, moeten we samen misschien maar eens gaan kijken. Want tegen die tijd is het allemaal wat, wat dichterbij. Zou, zou dat dan... Uh, is, is het denkbaar, uh, Luiten, beste Nederlander? Nou ja, hij heeft het afgelopen anderhalf jaar steeds geroepen... Joost Luiten, dat hij ervoor wilde gaan. Ja, goed, als je twee toernooien in een jaar wint... kom je naar de Gent in de richting, denk ik. En hij heeft nu geroepen, laatst in zijn column ook weer... ik heb het hem ook wel zelf uh, horen zeggen... Dat hij, uh, ja, dat hij erbij wil zijn. Ik denk dat hij een ongelofelijke boost krijgt... van het feit dat, dat Colsaerts, die man uit Brussel... dat hij het wel redt en, en hij niet. Alleen Colsaerts... Het zit wel net op een treetje hoger dan, dan Joost Luiten, Maar goed, uh, Joost heeft een slecht jaar gehad. Wel altijd een... Uh, ja, hij uh, spreekt zijn ambities uit. En als hij ze waar maakt, nou, dan kan je het niet uitsluiten. Maar eerst zien en dan geloven. Over twee jaar de nieuwe Ryder Cup. Ja, het zou mooi zijn als we erbij zijn. En de afloop zoals dit jaar, ja, daar blijven we van dromen dan maar. niet Niemeyer, dank je wel. Momenteel toegezegd door Amerika, de dames van Zazie en Turnmeon. RKC Waalwijk is opnieuw goed begonnen aan de competitie. Na zeven wedstrijden bezet het de achtste plaats... en wordt er opnieuw heel voorzichtig gedroomd van Europees voetbal. Vorig seizoen onder leiding van Ruud Brood... nu met Erwin Koeman als hoofdcoach. En hij is niet verrast door het presteren van zijn ploeg... maar verwijst voor het succes wel naar zijn voorganger. Nou, er stond wel een blok natuurlijk hier uh, op het veld. Dat wil zeggen de verdediging stond... Uh, de keeper bleef gelukkig, verdedigende middenvelder. Uh, wat nodig was, was een, een, een twee, drietal middenvelders. Aanvallers, want die gingen allemaal weg. Dus uh, zeg maar de helft van de ploeg is vertrokken. En, uh, maar nogmaals, uh, de, het verdedigende gedeelte dat stond. Dat is toch wel belangrijk. En, uh, nou ja, okay, we hebben er op dit moment uh, toch een paar uh, goede tegenstanders gehad. PSV, AZ, Ajax. En, uh, we hebben een paar uitwedstrijden gehad. We hebben tegen Den Haag in een uitwedstrijd een punt kunnen pakken. Nu een punt kunnen pakken. Maar zoals bij RKC betaamt in de thuiswedstrijden wordt geacht door de meeste punten te pakken. Maar het is natuurlijk ook van belang dat je in uitwedstrijden ook af en toe een punt gaat pakken. En, uh, maar oké, okay, uh, ja, we, uh, we doen het redelijk tot goed. En, uh, maar ik denk dat, dat, dat we beter kunnen. Zijn jullie veel slimmer? Want net jullie met een spits lopen chevalier. Nou, dat is een ontdekking uh, gewoon in, in Nederland. Heeft nog iedereen zitten slapen? Of uh, uh, zijn jullie zo, zo gisteren dat jullie dat al ver van tevoren weten, die gaan we halen? Nou, ik denk dat ook, uh, ook misschien Chevalier wel uh, uh, bij andere clubs op tafel is gelegd. Uh, wij kwamen uh, via via hem op het spoor, bewaren hem. Uh, ik kende hem, zijn naam kende ik hem, uh, zijn naam kende ik hem. En ik heb hem één of twee wedstrijden zien spelen op televisie. Dus uh, van zijn bestaan wist ik af. Ik wist ook dat hij probleem had. Uh, Janus van Gelder, onze hoofdscout, ja, die heeft een heel groot netwerk. En uiteindelijk uh, heeft de zaakbennemer van Chevalier contact opgenomen met, uh, met Janus van Gelder. En zo is het balletje gaan rollen. En binnen, binnen, binnen een aantal dagen stond hij hier op het veld om uh, een, een paar trainingen mee te doen. En, maar ja, wij van de technische staf zagen na één dag van, nou, dit is geen, uh, geen verkeerde. En dan meteen voor drie jaar vastleggen, want als hij het allemaal goed doet... ja, dat is ook de filosofie van RKC, dan gaat hij voor een hoop centjes de deur uit. Ja, nou ja, kijk, uh, zoals je weet kunnen wij niet uh, tonnen betalen. Uh, ja, uh, het bedrag wat, wat wij moeten betalen kunnen we ook over twee jaar, drie jaar uitsmeren. We moeten een wedstrijdje spelen in waring, dus. Maar dat is voor ons helemaal geen probleem als wij zo'n jongen binnen kunnen krijgen... met dat talent en met, uh, ja, met, met de zelfverzekerheid uh, zoals hij uitstraalt... Ja, dat, dat is voor ons geweldig en uh, hij doet het goed. Vorig jaar tot het einde meegedaan voor Europees voetbal. Gaan we die stunt herhalen? Nou ja, ik heb al eerder gezegd dat er een, uh, buiten de, de top en, en, en de subtop, en de subtop, uh, dat is de, de, de, de, de, de, de plaatsen 5 tot en met 8. Tussen 9 en 16 heb je heel veel clubs. Uh, ik scha ik uh, schaal ons niet in bij de onderste 3. Uh, ik schaal ons in tussen 9 en 16. En uh, Wat je net aangeeft, kijk, als je met veel blessures te maken krijgt, schorsingen en dergelijke... Ja, dan kan het uh, misschien een keer tegenvallen dat je, dat je rond de 15 en de 16 eindigt... Kan je het volhouden wat je, waar je nu mee bezig bent... dan ja, kan je misschien tussen 9 en 12 eindigen. Dat zou geweldig zijn. Erwin Koeman, een gesprek met Rob Fleur. Komende zaterdag in de streekderby tegen Willem II... zal de coach vanaf de kant moeten toekijken. Want Koeman werd voor een wedstrijd geschorst... omdat hij in de wedstrijd tegen AZ naar de tribune werd gestuurd. RKC wil zich trouwens in de winterstof versterken... met William Troost-Ekong. Dat is een 19-jarige verdediger. Hij staat momenteel onder contract bij Tottenham Hotspur. Maar daar komt hij niet verder dan het tweede team. En bij de Eredivisie Club uit Brabant hoopt hij op een plek in de hoofdmacht. En die wil hij afdwingen via een stage. Rob Fleur vroeg hem waarom hij heeft gekozen voor de club uit Waalwijk. RC is uh, een club waar veel jonge spelers de kans krijgen. En uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik het hier gewoon goed kan doen. En uh, dat het, uh, dat het wat iets kan worden hier in, uh, ja, dat ik een kans kan krijgen om te gaan spelen. Dat is het meest belangrijkste. Uh, troost is Nederlands. Ekon is een wat buitenlandse naam. En hoe komt de Nederlands sprekende jongen in Engeland terecht? Ja, Ekon is de uh, naam van mijn vader. Die is Nigeriaans. En uh, ja, ik ben best wel jong. toen naar uh, Engeland gegaan. Uh, dat was via een uh, voetbalkamp was dat. En toen bij uh, Fulham terechtgekomen. En vandaar naar Spurs. Je bent geboren, zeg ik het goed, in Haarlem en heeft, hebt in Nederland gespeeld bij Overbos ja. in Hoofdorp, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. klopt helemaal. En wanneer ben je naar Engeland gegaan? Ik ben op mijn uh, 14e ben ik ben eerst bij, Spur bij Fulham gaan spelen, maar daarvoor ben ik al naar Engeland gegaan. Uh, uh, bij een kostschool ben ik dan uh, eerst geweest. En op mijn 16e een gastgezin bij uh, Spurs uh, gebleven, terechtgekomen eigenlijk. Ben je al die tijd alleen daar naartoe gegaan of met de hele familie? Uh, nee, alleen. En mijn zus die zat ook op school, op kostschool. Uh, maar ja, mijn moeder die, uh, werkt bij de KLM, dus die is uh, altijd gewoon hier in uh, Amsterdam bij Schiphol geweest. Uh. Ben je aan het begin van dit seizoen op proef geweest bij PSV? Daar waren ze zeer content over. Waarom is dat niet doorgegaan? Nee, dat is uh, begin vorig seizoen. En uh, ja, het, voor mij was het uh, graag doorgaan. Ik, kon, ik zag het wel zitten bij PSV. Uh, ook voor dezelfde reden dat ik gewoon uh, ja, graag door wil breken. En uh, we voetballen ergens in het eerste. Uh, maar Spurs en PSV zijn er gewoon onderling niet uitgekomen en dan haalt het op. Nou ben je hier bij RKC, uh, dus een stage. Ik begreep dat je volgende week een, ook een oefenwedstrijd hier speelt. Je zou in de winter pas over kunnen. Maar wat is de band tussen Spurs en RKC of heb je dit allemaal zelf geregeld? Uh, nee, dit is, uh, Spurs en RKC die hebben wel uh, uh, ja, een goede connectie. Um... Maar ik mijn zaak waarnemer, bij Rob de hulp Sport Promotion. Die hebben dit uh, verder eigenlijk geregeld allemaal. Wat is het de bedoeling? Dat, zie, dat je verhuurd gaat worden? Of uh, wil je ook verkopen? Uh, nou, dat, dat moet aan het eind dat waarschijnlijk uh, besproken worden, hoe dat gaat zitten. Want ik zit nu in mijn laatste jaar van mijn contract. Dus dat, uh, als ik verhuurd zou worden, dan zal dat bijgetekend moeten worden. Uh, maar zo niet, dan, ja, dan in de januari. Dan misschien hier permanent heen kom. Maar ja, dat zullen we wel zien. Wat wil je zelf? Uh, nou, ik, uh, ik zal deze week wel allemaal wel zien hoe het is. Maar ik, uh, voor mijn gevoel zou ik hier wel heen willen. Uh, ik denk dat ik hier uh, ja, de goede waarde voor de club kan uh, zijn als ik hier eenmaal begin. Maar het is nog wel heel vroeg om dat allemaal te zeggen, denk ik. William Troost, Econ, 19 jaar zonder dus, onder contact bij Tottenham Hotspur... en momenteel stagiair bij RKC Waalwijk. In de Eerste Divisie werden vanavond twee wedstrijden gespeeld. Dordrecht won verrassend met 3-0 uit bij Helmond Sport... en daardoor heeft Helmond de koppositie niet kunnen heroveren. Mvv staat bovenaan in de Eerste Divisie. en Veendam en Cambuur hielden elkaar vanavond in evenwicht. Daar werd het 1-1. Afgelopen weekend werden in Amsterdam de rugby-internationals... uit heden en verleden in het zonnetje gezet. Tijdens een speciaal diner ontvingen ze hun cap... een prachtig hoofddeksel in de kleuren van het land. In veel rugbylanden ontvangen spelers die cap na het spelen van een eerste interland. Iets wat de Nederlandse rugbybond nu ook gaat doen. En tijdens die feestavond op het Nationaal Rugbycentrum was Tim Visser de eregast. De rugbyer vertrok als tiener naar Engeland en daar groeide hij uit tot een wereldtopper. Inmiddels woont hij al drie jaar in Schotland en afgelopen zomer maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van dat land. Tim Visser uit Nederland in het Verenigd Koninkrijk uitgegroeid tot idool. De rugby is natuurlijk een bekende sport in Schotland. Het is, uh, het is professioneel, net als in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Uh, en ja, dat brengt natuurlijk wel de nodige, nodige attentie met zich mee. Vooral toen ik het uh, een stuk beter voor Edinburgh ging doen. Top score in de league de laatste drie jaar. En uh, nu net toevallig deze zomer mijn debuut voor, uh, voor Schotland gemaakt. Dus dan, uh, ja, dan, dan, dat krijgt wel de, de nodige krantenkoppen, uh, tv-aandacht, media-aandacht. En, en daar, uh, dat zien mensen natuurlijk. Kun je over straat? Ja, makkelijk, makkelijk. Het is, uh, het is niet zoals uh, voetbal in Nederland bijvoorbeeld. Het is, uh, het is, ja, het is een grote sport in, in, in Schotland, maar het is, uh, het is zeker niet de grootste sport. En dat vind ik aan de ene kant ook wel leuk. Want uh, een van mijn vrienden, Tim Krul, die speelt dan in het, uh, in het doel van Newcastle. En ja, die kan dus niet over straat in Newcastle. En ik kan het lekker wel. Die vriendschap, is die ontstaan in Newcastle? Ja, wij, uh, wij hebben elkaar leren kennen tijdens een interview daar voor een, uh, een Nederlands blad. En uh, allebei uh, ja, tieners in nieuw Newcastle op dezelfde tijd. Uh, de vriendschap die vest zich erg snel, vooral in het uitgaansleven. Uh, in die jongere jaren. En ja, altijd vrienden gebleven. Hij is ook uh, goede vrienden met mijn, uh, mijn broertje Seb geworden toen die uh, in Newcastle bij bij de Falcons zat. En uh, ja, nee, nog steeds, uh, nog steeds goede vrienden inderdaad. Heb je af en toe wel eens dat je denkt van... Uh, goh, hoe heb ik dit eigenlijk voor elkaar gekregen? Uh, nee, op het moment niet. Ik heb nog steeds... Uh, ik heb nog steeds het gevoel dat ik in een soort, soort wervelstorm zit... waar ik nog niet uitgevallen ben. En uh, het is eigenlijk zo. Ja, het, het is echt een soort stroming. Hè. Zodra je erin zit en, uh, en het blijft goed gaan... dan. Uh, dan kan je en wil je niet terugkijken. Op het moment uh, wil ik alleen maar naar voren kijken, beter worden, uh, meer dingen bereiken. En dan uh, hopelijk uh, op een gegeven moment, als ik er eindelijk mee stop... Dan, dan wil ik terugkijken op alles wat ik gepresteerd heb. Maar uh, op het moment wil ik alleen maar vooruitkijken. Nu ben je inmiddels uh, Schots International. Je hebt uh, deze zomer uh, gedebuteerd. Hoe was dat? Ja, geweldig. Uh, Kijk, je debuut maken in, in Murrayfield in Schotland is natuurlijk een stuk moeilijker dan ik het deed. In Fiji, uh, waar je natuurlijk uh, duizenden kilometers van, van huis bent en, en het thuispubliek het niet, uh, niet heel erg goed kan volgen. Dus die druk was natuurlijk een stuk makkelijker voor mij om, om het uh, op een uitbasis te doen. En uh, ja, ik speelde in een team waar, waar half de spelers waar ik week in week uit mee speelde bij Edinburgh. Dus dat, dat helpt natuurlijk erg, uh, vooral in de drie kwarten, heel erg gevestigd team met eigenlijk alleen uh, vanuit Edinburgh. En, en ja, het is makkelijker om in zo'n team je thuis te voelen dan in een uh, compleet nieuw team. Wat staat je nog te wachten met het Schotse team? Ah, nou, deze, deze herfst zijn de Autumn Internationals beginnen. We spelen de wereldkampioen Nieuw-Zeeland, gevolgd door uh, een van de beste teams in de wereld, uh, Zuid-Afrika. En ja, uh, daarna spelen, spelen we Tonga in, uh, in Aberdeen, het noorden van Schotland. Uh, dus, dus dat is eigenlijk uh, de nabije toekomst voor mij... Uh... Ja, het is natuurlijk een hele grote stap naar voren van, uh, van, van, van Fiji en Samoa. En ik, uh, ja, ik heb er eigenlijk heel erg zin in. Het gaat moeilijk worden, maar uh, het is een, uh, een leuke uitdaging, denk ik. En, en zo wil ik het ook zien. En, en ja dan uh, de, de eerste Six Nations hopelijk volgend jaar in, uh, in Schotland en uh, de Europese landen. Is dat iets waar je vroeger van droomde? Ja, dat is iets wat ik al uh, jaren op tv heb kunnen zien. Als een kind in, in uh, Nederland op de BBC zie je uh, Engeland-Wales spelen. Dat soort wedstrijden waar, uh, waar mijn vader voor thuis bleef. En uh, om nu uh, de kans te hebben om daarin mee te doen is natuurlijk geweldig. Gewoon een Nederlands kiereltje uit de polder. Inderdaad, uit de polder. Niet, eigenlijk niet geboren, ik kom uit uh, de beeld. Een soort of uh, utrecht, uh, utrecht Hilversum gebied. Maar uh, ja, inderdaad, uit de polder en... Uh, de eerste Nederlandse professional en nu de eerste die voor een van de Home Nations de kans krijgt om in Six Nations te spelen. Tim Visser, de rugbeer, in gesprek met Floris van Hoorn. Zo meteen kijken we vooruit naar Benfica tegen Barcelona.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 John Out, 1977, een rich girl. In de Champions League is de groepsfase bij de tweede speelronde aangekomen. Ajax krijgt woensdag Real Madrid op bezoek. En die andere grootmacht uit Spanje, Barcelona, is morgen te gast bij Benfica. In Portugal is verslaggever Frank Snoeks. Frank, goedenavond. Dag, Tom. Ja, Fijn dat we je even mogen storen tijdens die uh, drukke voorbereiding op die wedstrijd. Uh, als je in een groep zit met Barcelona, dan is het uh, natuurlijk gewoon zaak om tweede te worden. Is Benfica daarvoor de uitgesproken kandidaat? Ja, daar zegt je zo wat. Uh, je hebt gelijk, als je naar die pool kijkt en, uh, en je moet een ploeg uitpikken waarvan je denkt, die komt wel in de halve finale of die tippen voor de finale, dus, dan zeg je meteen Barcelona. Dus dan blijft er de tweede plaats over. Uh, nou lijkt uh, Celtic uh, uh, op het oog de zwakste broeder in deze groep. Dan uh, uh, sprak het Moskou en, en Benfica zouden dan de tweede plaats kunnen spelen, maar uh, ja... Als het zo simpel was, dan hoefden ze die wedstrijd dan niet te spelen. <laughs> Barcelona heeft, uh, heeft met moeite gewonnen van Spartak Moskou. Barcelona heeft ook in de competitie afgelopen zaterdag... grote moeite gekend om een wedstrijd te winnen. Um, maar ze winnen ze wel. Maar het is niet meer zo on, onaantastbaar lijkt het op dit moment... als het een paar jaar geweest is. Ja, we zitten minder dan 24 uur voor de wedstrijd. Jij weet, weet natuurlijk alles al van Benfica. Maar waar, <laughs> kunnen, ze, waar kunnen ze moed uitputten? Eh, nou, ze kunnen uit heel veel zaken moed putten. Om, om te beginnen, eh, eh, wat ik zeg, Barcelona heeft wat problemen. Eh, ze winnen wel hun wedstrijden, doorlopend. Maar ze is gewonnen in de Spaanse competitie, maar ze missen wat verdedigers. En, eh, dus ze zijn achterin kwetsbaar. Eh, daar, daar kun je moed uit putten. Benfica kan moed putten uit het gegeven dat ze nog ongeslagen zijn dit seizoen. En net zoals Barcelona in Spanje voert Befica en Portugal de ranglijst aan. Samen natuurlijk met, met de OVN en met FC Porto. En wat dat betreft verandert er in Portugal niet zoveel natuurlijk. Het gaat tussen Befica en Porto en de rest en speelt daar voor de derde plaats. Um, maar ze moeten dat putten. Ze hebben weliswaar in een oefenwedstrijd. En dat, dat gelden hele andere wetten. Maar toch hebben ze met, in augustus met vijf nog wel Real Madrid. Dus ze kunnen wel iets. Ja, absoluut. Uh, nou, nou ben jij vanavond bij die training geweest van Barcelona, hè? goede voorbereiding. Uh, gaf die duidelijkheid over de geblesseerden? Nou ja, ja die training, de, de, de, dat is natuurlijk uh, groot mogelijke onzin van, van, van de tegenwoordige tijd. Je mag daar als, uh, als journalist een kwartiertje bij koekeloeren. En dan zie je ze wat lopen, dan zie je ze een rondje lopen. En dan, uh, als ze daar dat balbrander bij komt, dan moet je weg. Dus daar valt niks. Daar, ik heb je wel de kopjes gezien, maar uh, Messi is erbij, kan ik zeggen. <laughs> <laughs> ja het ik ben een heel klein mannetje bij, denk zat. Ja, dat zal hem zijn. Ja. Uh, Messi is er. Uh, ja, Pujol is er. En, uh, en dat, is, uh, dat is belangrijk voor Barcelona, want die, die werd nodig gemist. Pujol en Piquet, het, het hart van de verdediging. Uh, dat kon je ook zien in die laatste wedstrijd tegen Sevilla Geklaan, maar ...dat ze met 2-0 achterkwamen en uiteindelijk dan toch nog gewonnen. Pujol is er weer en je kunt je voorstellen dat ook Iniesta is het trouwens weer, niet zo geblesseerd geweest. En je kunt je voorstellen dat, uh, weer, dat, uh, je je voorstellen dat uh, op dit moment uh, Pujol uh, nog meer gemist werd op Barcelona dan Iniesta... ...omdat ze natuurlijk middenveld de stad hebben. Uh, Iniesta, nou ja, dat, dat valt eigenlijk niet eens op als hij niet meedoet... ...maar Pujol, uh, denk ik, hebben ze hard nodig... Dus ik, ik denk zo dat van die gebaseerde... hij nog de meeste kans maakt om, uh, om mee te doen. Ja, nou, nou is het komend weekend ook El Clasico. Barcelona tegen Real. Gaat die wedstrijd nog een beetje zijn schaduw vooruit werpen? Um, ja, in, in, in, de, in de hoofden van de supporters... en in de hoofden van de trainer misschien. Maar ik denk toch niet als morgen... De Turkse scheidsrechter, het begin je af en ik wist het geest, Dat die spelers daar heel erg mee bezig kunnen zijn. Want dat, uh, uh, uh, morgen spelen ze de wedstrijd tegen Benfica en niet tegen Real Madrid. Dat is pas uh, zondag. Dat is waar, dat is waar. Oké, okay, we gaan het afwachten wat het uh, morgen gaat brengen. Benfica tegen Barcelona. Frank Snoeks, uh, succes en uh, we spreken elkaar morgen. Dankjewel. Gaan wij even uitkijken naar een andere wedstrijd in de Champions League uit uh, groep E. Chelsea treft dan de kampioen van Denemarken. En dat is FC noord -Tjelland. En dat is toevallig de club van Joshua John. Vorig jaar nog linkerspits van FC Twente. En nu linksbuiten in Denemarken. Joshua, goedenavond. Goedenavond. Van de reservebank van Twente naar Spelen tegen Chelsea. Het is wel een overgang, hè? Ja, zeker. Het is uh, ja, een droom die eigenlijk uh, gaat uitkomen worden. Vooral de duidelijkheid, je speelt morgen toch wel, hè? niet op de bank of zo, hè? Uh, Nee, ik speel morgen gewoon uh, als linksbuiten. Heel goed. Heel goed. We, tegenstander, wordt dat Ivanovic dan? Uh, ja, Ivanovic, ja. ja dat is een terrier, pas op. Ja, het is een, uh, het is een reus. Maar uh, ja, we hebben hier wat beelden gezien en uh, we, gaan, uh, we gaan er het beste van maken, denk ik, morgen. Maar, maar, maar geven jullie zelf een beetje kans, morgen tegen Chelsea? Uh, ja, het zal wel... Natuurlijk, heel moeilijk worden. Alleen, ik denk dat het voor ons een, uh, uh, ja, sowieso een uh, mooie ervaring is. En uh, ja, ik hoop dat we natuurlijk uh, ons eigen spelletje kunnen spelen. Die we altijd wel spelen. En dan uh, ja, hoop een op een, uh, een steentje, dat ja, moet ik zo zeggen. Jullie hebben de laatste training achter de rug in de aanloop naar het duel tegen Chelsea. Hoe belangrijk is die wedstrijd ja. voor jullie? Nou, iedereen, ik denk dat het voor de club zelf een, uh, ja, een hele gebeur is. Ook voor iedereen hier. Uh, die hier speelt, dus de eerste keer dat iedereen Champions League speelt, voor mij ook natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat we deze wedstrijd gewoon moeten zien als een van de normale wedstrijden die we altijd hebben. Gewoon. Dus uh, we hopen natuurlijk uh, ja, ons eigen dingetje te gaan doen. En het gaat goed met je hè, daar in Denemarken? Um, ja, ja, het gaat, uh, ja, het gaat gelukkig goed. Dus, uh, en ik hoop natuurlijk uh, die lijn hier gewoon door te trekken. Ik, ik vind je nog bescheiden. Acht goals, zeven duels. Bo, nou, dat is een mooi gemiddelde. Ja, het is wel mooi. Op papier is het mooi. Alleen uh, ja, voor mij was het gewoon het belangrijkste dat ik aan Spelen toe zou komen. En uh, ja, die doelpunten, dat zijn natuurlijk uh, mooie dingen natuurlijk. En uh, ja, dat neem ik gewoon mee. Maar wat, wat, wat kunnen jullie nog dit seizoen betekenen? Want het gat met Kopenhagen is inmiddels al zes punten Ja, het is zes punten, ja. Alleen uh, hier speel je drie keer tegen elke tegenstander. Dus als we het gewoon in principe goed doen en uh, die andere twee wedstrijden tegen hun kunnen winnen... ja, dan uh, ja, het ligt het gewoon aan onszelf... Volg je trouwens je oude clubje Twente? Ik bedoel, je hebt er niet zo gek lang gespeeld. Maar volg je die club nog? Uh, ja, ja, zeker. Op internet uh, kijk ook de beelden terug. En uh, ja, heb een aardige start gehad. Alleen uh, jammer genoeg verloren van Ajax. Maar uh, nog steeds bovenaan, toch? Ja, ja nog bovenaan, maar goed, het, het, het gat is een stuk kleiner geworden met de achtervolgers. Hey, maar ik, uh, we bellen je natuurlijk voor die wedstrijd van morgen tegen Chelsea. Ik, ik wens jullie een ongelooflijke uh, mooie dag. Uh, staat helemaal helemaal op zijn kop morgen? Um, ja, ik denk het wel. We spelen in het uh, stadion van FC Kopenhagen. Dat is uh, een stuk groter dan, die, dan ons eigen stadion. En uh, ja, de kaartverkoop liep goed. Dus uh, ja, ik denk dat er wel veel mensen op af zullen komen. Maak er wat van. Oké. Okay. Dankjewel, Joshua John. Oké. Okay. Okay. <tied>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 I supposed to oh, be. Dat is het bandje dat we kennen van Everything's Gonna Be Alright. The Babysitter's Circus and No More. Het is 13 minuten voor 11. Kan Skeletonster Josca LeConte haar internationale carrière nog voortzetten? Die vraag kan alleen bevestigend worden beantwoord als ze de financiën voor het komend seizoen rondkrijgt. De BSBN, de Bond droeg altijd bij in de kosten voor LeConte. Maar het is onzeker of dat dit seizoen weer gebeurt. Le Conté wacht niet af of de bond haar ondersteunt... en organiseert een sponsorloop om haar carrière te redden. De tijd begint namelijk te dringen. Als ik het daarvan moet laten, gaan, gaan laten afhangen, dan, uh, ja, dan wordt het heel lastig. Want ik moet, over, nou, in ieder geval, ik moet over drie weken moet ik op pad. Sowieso via mijn eigen plan. Over vier weken begint de World Cup. En eigenlijk, het uh, ja, team waarmee ik vorig jaar was... die gaan uh, over tien dagen beginnen die met trainen. Dus ja, dan, dan kan ik het daar niet meer van laten afhangen... of dat er misschien vanuit de bond geld komt. Want, uh, hoe uh, precair is de situatie? Nou ja, heel erg dringend. Want ja, als ik deze winter niet slee of als ik, als ik wedstrijden ga missen, dan verlies ik gewoon die World Cup plek. Ja. En ja, deze winter zal ik al minder kans hebben om te trainen. Want ja, dan, dan zou ik over tien dagen weg moeten. En ja, dat kost ook natuurlijk weer heel veel geld. En dat, uh, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Want hoeveel geld kost een uh, skeletonseizoen? Een skeletonseizoen kost 30.000 euro. Dat is dan wel inclusief coaching. Dan koop ik mezelf in bij een ander team. En, en hoeveel hoop je hiermee op te hangen? Ja, dat is een hele lastige vraag. Ja, je hoopt natuurlijk dat je, weet ik 10.000 euro of zo ophaalt. Maar ja, dat, dat lijkt me heel erg onlogisch dat dat gaat gebeuren. Maar ja, ik denk als ik uh, misschien 3.000 euro kan ophalen, dat ik heel blij mag zijn. Ja, je bent Olympisch atleet. Uh, je, je staat er goed voor je vijfde op de EK. Hoe gek is dat? Ja, het is gewoon heel vervelend. Ik heb er echt slapeloze nachten van gehad. En ja, vandaar dat dit idee toch uiteindelijk ook uh, is doorgegaan. Het is voor de bond en voor mijzelf is het ook gewoon heel moeilijk om sponsoren aan te trekken. Dus ja, dat komt ook wel deels door de financiële wa situatie. Want het zijn ook sponsoren waar ik dan contact mee heb gehad, tenminste potentiële sponsoren. Die ook zeggen van ja, we hebben net alle sponsoractiviteiten stilgelegd vanwege de financiële situatie. Is dit dan een soort cruciaal, ik ja, bedoel de sponsorloop, is, is, uh, is lopen wat kinderen nu om jou uh, op weg te helpen. Maar eigenlijk is dit dus cruciaal in je topsportcarrière dat het hier vanaf hangt. Uh, ja, ja, en dan is toch nog maar de vraag natuurlijk hoeveel er binnenkomt. En het heeft mij ook heel veel energie gekost om dit allemaal te helpen organiseren. En ja, ik heb slapeloze nachten gehad, dus fysiek word ik daar ook niet beter van. Dus het is inderdaad wel heel cruciaal allemaal. Uh, hoe, hoe raar is dat als je zo'n jaar hebt gehad als, als vorig jaar? Ik en, en, uh, bedoel, is, is jou ineens verteld of zag je dit aankomen? Uh, Na nou in eerste instantie leek het erop dat alles geregeld zou worden. Alleen ja, toen later bleek toch dat dat uh, niet zo allemaal zou gaan lukken. En dat ik er zelf, uh, ja... Zelf op zoek zou moeten gaan naar sponsoren. en Dat, ja, dat weet ik nu sinds een maandje of 3,5. Dus ja dat was ook allemaal niet dat ik er heel veel tijd voor had. Als ik gelijk na mijn seizoen had geweten, dan ja, had ik misschien uh, wat meer tijd gehad en iets meer rust gehad. Dus wat dat betreft is de bond ook wel wat te verwijten in jouw, uh, jouw aanloop? Uh, ja, maar goed, misschien hadden zij het andere, financieel ook anders ingeschat dat er wel financiën zouden zijn. Het bondsvoorzitter zegt van ja nee, uh, hebben we het nog niet over gehad. En uh, het, het gaat, uh, weet je, we moeten dat nog allemaal verdelen. Er is gewoon weinig geld en dan moeten we allemaal uh, een stapje terug doen. Uh, nee, wat ik begreep is dat je hebt de nieuwe sportagenda van het NOC NSF. En dan is er kans dat er uh, voor volgend seizoen, dat er, vanaf 2013, dat er weer geld komt. Maar dat zijn dan de subsidiegelden die dan verdeeld gaan worden. En dat is voor de dus dat natuurlijk een heel lastig moment. Om dat pas halverwege het seizoen te horen te krijgen. Of dat die subsidie er wel of niet komt. Maar dat is heel gek. Dan is het seizoen al halverwege en tot die tijd zit je in onzekerheid. Ja, nou, dat is heel gek. En daar, uh, vandaar ook dit soort acties dat ik in ieder geval kan gaan beginnen. Joska Leconte, de skeletonster, in gesprek met Erik van Dijk. De Luxemburgse wielrenner Andy Schleck maakt morgen zijn rente in het peloton. De dus 27-jarige coureur van Radio Shack doet in België mee aan de Memorial Frank Van den Broeke. Schleck liep in juni een breuk op in zijn bekken bij een val in het criterium du Dauphiné en miste daardoor de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen, de Vuelta en ook het WK. and there you, I needed someone to understand my ups and downs, and there you, with sweet love and devotion, deeply touching my emotions, I wanna stop, and thank you baby,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 In kader van de muzikale opvoeding en plaatje van Marvin Gaye moet altijd kunnen. How sweet it is to be loved by you. FC Utrecht heeft besloten geen supporters mee te nemen. Na de uitwedstrijd komend weekend tegen Ajax in Amsterdam. De maatregel is genomen naar aanleiding van de spreekkoren en de ongeregeldheden... tijdens het bekerduel tussen beide ploegen van afgelopen woensdagavond. En Guus Hinnik moet met Anji Magatskala de Europese thuiswedstrijden voorlopig in Moskou blijven spelen. Dat heeft de UEFA besloten op een vergadering in Sint-Petersburg. Volgens de Europese Voetbalbond is de situatie in Dagestan... de republiek waarin Magatskala ligt... nog steeds te gevaarlijk om in te voetballen. Anji wilde ook Europees graag in eigen stad spelen. En Michel Platini maakte op diezelfde vergadering ook bekend... dat de nationale bonden mogen bepalen of het EK van 2020... in meerdere Europese steden in verschillende landen wordt gespeeld. De UEFA-voorzitter lanceerde het idee ter ere van het 60 jarige bestaan... van de Europese Voetbalbond. Goed, uh, Queen's Park Rangers tegen West Ham United. De enige wedstrijd die vanavond heeft gespeeld in de Premier League... is geëindigd in 2-1. En Shota Arvalatse uh, is opgestapt als coach van Kayseri-spoor. De 39-jarige oud-speler van onder meer Ajax en AZ. Had een slechte start met Kajeri-spoor in de Turkse competitie. Hij won slechts één van de eerste zes competitiewedstrijden. En morgen kan Gregory van der Wiel de buurt maken... voor Paris Saint-Germain in de Champions League. Hij behoort tot de selectie van de Parijse club... in de uitwedstrijd tegen Porto. En over morgen gesproken, vanaf kwart voor negen... kunt u flitsen op deze zender horen... van de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Barcelona. En het matchcenter is er om op u, u op de hoogte te houden van alle andere verrichtingen van de clubs in de Champions League. En dan gaan we nog even vooruitkijken naar zometeen. Straks dus met het oog op morgen wordt vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. En toeval of niet, er is aandacht voor decibellen op de tennisbaan. Geproduceerd door tennisters zoals Maria Sharapova en Victoria Azarenka. Ja, Sharapova en Victoria Azarenka in actie tegen elkaar in Miami. Maar de luidste speelster van allemaal is Michel Larcher de Brito. Ja, goed, goed, goed. Uh, dat, dat geluid dus allemaal. Uh, als het aan de tennisfederatie WTA ligt, is dat gekreun in de toekomst niet meer te horen op de tennisbaan. De WTA is begonnen met een campagne bij vooral jeugdspeelsters om het volume te beperken. En het is opmerkelijk, maar Maria Sharapo Sharapova ondersteunt deze campagne. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen dus het oog. Langs de Lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. Met daarvoor dus flitsen nog van Benfica tegen Barcelona. Goedenavond.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 Nagelaten verhalen van Hella S. Hazen. Duister, geheimzinnig en onverklaarbaar. Maanlicht, nu ook in uw Libris-boekhandel. Domestica van Christina de Châtel en Anne van den Broek... is een moderne dansvoorstelling die staat als een huis. Tot en met 18 december in de theaters. Kaarten via dansgroepamsterdam.nl Maak kennis met aangenaam klassiek. Een dubbel-cd met extra wil voordeel op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren. Nu met gratis exclusief album van Iris Hond. Aangenaam klassiek. Dit is Radio 1.